Jobbe Hoots met het NOS Journaal. De Europese voetbalbond aan racistische spreekwoorden tijdens de wedstrijden Spanje, Italië en rusland Tsjechië. Twee donkere spelers waren tijdens de wedstrijden doelwit van racistische spreekwoorden. Naast klachten over racisme zijn er bij de tuchtcommissie van de UEFA ook officiële klachten binnengekomen over wangedrag van Kroatische, Portugese, Duitse en Russische fans. In het noorden van Afghanistan worden nog zeker 80 mensen vermist na de aardbevingen van gisteren. De twee bevingen, met een kracht van 5,7 en 5,4 op de schaal van Richter, veroorzaakten grote modderstromen. Tientallen huizen in de provincie Baghlan zijn onder de modder bedolven. De kans is klein dat de bewoners het hebben overleefd. De Afghaanse autoriteiten hebben hulp gevraagd aan de internationale troepen in het land. Ook Nederlandse militairen zullen waar nodig assistentie verlenen. In Moskou zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen president Poetin. De politie is massaal aanwezig, maar vooralsnog verloopt het protest vreedzaam. De demonstratie is het eerste grote anti-regeringsprotest sinds de terugkeer van Poetin in het Kremlin in maart. Betogers roepen leuzen als Poetin is een dief en Rusland zonder Poetin. Boris van der Ham stelt zich niet opnieuw verkiesbaar voor D66. Hij keert na de verkiezingen van 12 september niet terug in de Tweede Kamer. Hij is naar eigen zeggen toe aan iets nieuws. Van der Ham kwam in 2002 in de Tweede Kamer. Hij voerde het woord over onder meer onderwijs, cultuur en media. Ook de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van het individu behoorden tot zijn onderwerpen. Voor D66-partijleider Pechtold komt het besluit van Van der Ham als een complete verrassing. Het weer vanmiddag bewolkt, maar ook af en toe wat zon. Vooral in het oosten en zuiden enkele buien, sommige met onweer. Op de Wadden wordt het zo'n 15 graden, in het binnenland kan het 19 graden worden. Dit, was... dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files, er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A20 tussen Rotterdam en Gouda en op de A28 tussen Assen en Groningen. Tot zover de verkeersinfo.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 that I give.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 Je zwakker maakt Vandaag is je grote dag Zie Hallo. Het spunt, je simt, akum. Alo, jubileer me als een tjeu, felicira. Alo, alo, sintiara ciel. At best when you say nothing at all.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 She's blonde 6.9 ZFN Z.